Van 11 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd sluiten in Groot-Brittannië de stembureaus en kan het tellen van de stemmen van het EU-referendum beginnen. Straks om 1 uur worden de eerste uitslagen verwacht. Pas in de ochtend wordt de uitslag bekend. Op de Middellandse Zee is vandaag een record aantal bootvluchtelingen gered, 5000. De Italiaanse kustwachten, marine en hulpverleners waren de hele dag bezig om iedereen veilig naar de kust te brengen. Het weer op de Middellandse Zee is deze week opgeknapt, waardoor meer vluchtelingen naar Europa komen. Zware hagelbuien hebben op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op sociale media staan foto's van enorme hagelstenen en beschadigde autoruiten. Op sommige plaatsen hagelde het zo hard dat automobilisten stil bleven staan onder een viaduct om te schuilen. Het immigratieplan van president Obama is gestrand bij het Hoge Rechtshof. Obama wilde miljoenen illegale immigranten in aanmerking laten komen voor een verblijfsvergunning, maar het Hoge Rechtshof kon het er niet over eens worden. Lagere rechters willen geen oordeel over het plan geven, zolang het Hoge Rechtshof er niets over heeft gezegd. In Dordrecht zijn 10 tot 15 mannen een Turkse moskee binnengevallen. Ze richten vernielingen aan en bedreigden vijf mensen. Volgens RTV Rijnmond raakten twee mensen licht gewond toen ze werden geslagen met een stalen pijp en een vuurwapen. De aanval zou te maken hebben met de bedreiging van een Koerdisch gezin in Dordrecht. De aangekondigde staking morgen bij luchtvaartmaatschappij EasyJet gaat niet door. Het was de bedoeling dat Nederlandse piloten 24 uur zouden staken, voor de tweede keer in korte tijd. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, VNV, heeft de staking geannuleerd, omdat er morgen ook een kort geding is dat met die staking te maken heeft. Het weer nog, kans op zware onweersbuien met hagel, veel regen en zware windstoten. Vannacht trekken de buien weg en koelt het niet verder af dan een graad of 20. Morgen wisselen bewolkt, vooral in het oosten een bui. En het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio.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 A beleza não gasta e a verdade vive presa no espelho da madrasta divina je... True Valley